Dit jaar was voor de eerste keer de marathon van Tilburg. Marco, van de lokale omroep was te plaatsen. Luister naar zijn verslag. Suzanne, hoe was de halve marathon gegaan? Ja, heel goed. Viel alles mee. Het was wel warm, maar uh, ja, vond ik het gewoon heel erg goed. Ja, welke tijd heb je gelopen? Dat weet ik niet, want ik ben vergeten mijn horloge uit te zetten na de finish. Maar het zal ongeveer 2 uur en 15 minuten zijn. Ja. ja, en dat is een persoonlijk record? Of... Nee, nee, nee, nee, dat is 2 uur en 2 minuten, geloof ik. Dus daar zit ik nog ver vandaan. Maar uh, ja, met zulk warm dan is dit prima. Ja, ja. heb je uh, veel supporters onderweg gezien? Ja? ja, ja. ja. ja. Mensen die allemaal aanmoedigen, ook mensen die je niet kent die je gewoon aanmoedigen, dus dat is gewoon heel leuk, ja. ja, ja. Um, hoeveel halve marathons loop je op een jaar? Oh, <hacht> nou meestal maar één, maar dit is nou de tweede dit jaar. Ja, ja. Ja. En binnenkort mid zomer lopen die loopgroep Gorderen? Ja, zeker. Ja, ja. Oh, Zaterdag 17 juni. Ja. En dan loop je ook heel mee? Uh, dan moet ik even kijken, want ik moet dan ook altijd meehelpen met uh, de tijdregistratie. Ja. Dus als het kan, dan wil ik wel meelopen. Maar ja, ja we hebben natuurlijk veel mensen nodig om alles mee te uh, regelen. Dus, en de, en dat, ja. die loop is hoeveel kilometer? Dat uh, zijn rondes van 2,5 kilometer. Uh, dus dan kun je kiezen of je er 2 doet of 4. Ja, dus je hoeft ook geen lid te zijn oh. van Loop nee, nee, Nee, nee, nee. Iedereen kan daar aan mee ja. Oké, okay. ja. dus een oproep aan iedereen. Ja, doe, doe mee en schrijf je in bij Loopgroep Gehoorlen. Ja, ja, ja hartstikke leuk. Oké, okay. dus, okay. is goed. Bedankt voor het interview in ieder geval. Uh, jouw naam is? Marianne de Brouwer. Jij bent ook van Loopgroep Gehoorlen. Ik ben van Loopgroep uh, Ik had begrepen, je hebt het heel, heel zwaar gehad. Ik heb het heel zwaar gehad, ja. In welk opzicht? Uh, ik denk dat ik wel genoeg gedronken had, maar het was gewoon op. En toen zijn we onder begeleiding van de andere dames uh, even gaan wandelen, even extra dextro. En toen ging het weer, een beetje ja. dribbelen. Dus je kreeg weer een extra boost? Ja, ik kreeg een extra boost. De meiden hebben hem me er maar doorheen getrokken. Ja, ja. Zijn jullie een beetje bij elkaar gebleven? Ja, heel de tijd. Ik zei, loop maar door, want ik kan niet bijhouden. Maar ja. ze hebben netjes op me gemaakt. Ja, stel dat dat niet zo was, dan was het wel moeilijker geweest. Ja, dat was het wel geweest, ja. En heb je een redelijke goede tijd gelopen? Ja, vind we vinden wel. Twee uur zeventien oh, hebben we net gehoord. We weten ah, maar okay. niet exact. Dat is uh, knap, ja. hoor. Ja, ja. ja, ja. ja. We zijn Nee, nee, nee. Ja, inderdaad. Ja. Nou, hartstikke goed. Ja. Mooi had in ieder geval. Ja, dankjewel.